Ja, goedemorgen op deze mooie eerste dag van het nieuwe jaar. Goedemorgen Roy. Goedemorgen Cor en goedemorgen luisteraars op 1 januari 2022. Ja, dat is uh, een heel raar jaar. Want we hebben bijna geen vuurwerk afgestoken. Ja, wel wat natuurlijk. <laughs> maar het is uh, ja, nog steeds coronatijd. En, uh, dat is ook de reden dat wij toch een uitzending hebben gedaan op 1 januari. Want... Uh, het is natuurlijk heel moeilijk om mensen te krijgen op deze dag. Ik ben wel blij dat jij er ook bent. Dank u wel. Dat heeft natuurlijk dus ook een speciale reden. Dat ja. ik, uh, en um, ja, jij gaat zometeen meteen een duik in de zee nemen? Uh, officieel niet. Officieel niet. Oké, okay. ja. nou we gaan het allemaal zien. Ja, wat gaan we allemaal doen? Um, ik heb de afgelopen tijd uh, zitten te denken van ja, wat, wat kunnen we gaan doen in Goedemorgen, Zandvoort. En uh, aangezien we nogal wat mensen uit de politiek hebben gehad die uh, we hebben geïnterviewd, heb ik al de interviews weer opnieuw afgeluisterd. En toen heb ik dus een compilatie daarvan gemaakt. En die compilatie gaan we de komende twee uur gaan we die eigenlijk beluisteren. En daar heb ik jou bij nodig, Roy. Want jij gaat uh, daarvan ook dingetjes uh, oplezen. En we hebben allemaal stukjes uit die interviews hebben we, uh, gehaald. Ik, uh, ik zal even beginnen met inleiding. Dat is een goed idee. Um, nou, het was dus onmogelijk om met personen af te spreken op deze eerste dag in het nieuwe jaar. En gaan we terugblikken op het politieke jaar 2021... waarbij we de nadruk leggen op de stoelendans bij de VVD... en de nieuwkomers bij de verkiezingen in 2022, dat is dus dit jaar. Uh, we hebben echt geprobeerd deze uitzending zo neutraal mogelijk te maken... en we gaan zoveel mogelijk gebruik maken van reeds gehouden interviews... met de belangrijkste spelers in het politieke veld van Zandvoort. Nou, laten we beginnen met wat er nu precies gebeurde bij de VVD... want ik snapte het eerst ook niet... Van hoe kan het allemaal? Ik denk niemand. Uh, nee, hoor. maar goed. Op 22 mei droeg het toenmalige VVD-bestuur Martijn Hendricks voor als kandidaat lijsttrekker. Martijn Hendricks was in deze periode de VVD-fractievoorzitter. En enkele weken ervoor, op 8 mei, stapte de VVD uit de Zandvoortse coalitie. Martijn Hendricks zei hierover, en ik citeer vanaf de VVD-website. In het belang van de bestuurbaarheid van Zandvoort hebben wij lang geprobeerd om de manier van samenwerken in de coalitie in positieve zin te veranderen. Dat is helaas, ook na meerdere pogingen, niet gelukt. Juist in crisistijd heeft de Zandvoorter recht op een betrouwbaar gemeentebestuur. En dat afspraken nakomt en doet wat het belooft. In de huidige coalitie zien wij dat gemeentebestuur dus niet terug. VVD Zandvoort trekt daarom met onmiddellijke ingang haar wethouder terug uit het college. Althans, dat laatste was de bedoeling, maar dat gebeurde uiteindelijk niet. Maar daarover later meer. En Jacqueline Broek, voorzitter van de Zandvoortse VVD, die zegt dan... ...als afdelingsbestuur betreuren wij dat de coalitie de eindstreep niet haalt. Wij respecteren de moeilijke beslissing van de fractie om zich terug te trekken uit deze coalitie. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat de fractie haar goede werk op een constructieve wijze voortzet. Nou, en... Uh, op 15 mei van dit jaar, van vorig jaar... staat nou zat hij nog dit jaar, maar ja, ik had dat gisteren uh, nog even geschreven... Uh, hadden we de fractievoorzitter van T66, Michel Hermsen, in de uitzending. En die zei daarover het volgende. Nou ja, het was voor mij ook uh, een, uh, nou ja, een bijzondere situatie, zeg maar. Omdat het natuurlijk ook gewoon gebeurt in de vakantie, in de recessen. Hè? Dus dat is altijd een beetje apart. Ja. Maar uiteindelijk is er een, door een intern probleem uh, bij de VVD... want dat is daar in feite... Is er een afsplitsing geweest tussen de fractie? De fractie is in twee gedeeld. Nou, dat heeft ervoor gezorgd dat een afsplitsing uh, veroorzaakt is. En uiteindelijk uh, is de betreffende wethouder en, uh, en de lijst zijn doorgegaan in de coalitie. Maar daar hebben steun, uh, steun van ontvangen van de links. Nou, dat is in de noten op, zeg notendop maar, de situatie die in is ontstaan. Nou, dus in iets meer dan 30 seconden gaf Michiel Hermsen dus een analyse van de ontstaande situatie. Nou, daar kunnen andere raadsleiden nog wel een puntje aan zuigen, <lacht> voor het rest de tijd die hij nodig had. En we hadden uh, op die dag ook Martijn Hendricks in de uitzending. En onze collega Roy Dongen, die nu hier zit, maar ik kondig me even aan, anders staat het zo raar. Die stelde hem de volgende vraag: Hoe is deze scheuring uh, tot stand gekomen? Of had er niet voorkomen kunnen worden? Nou, dat zijn twee vragen. Ja, hoe gaat het nu binnen de VVD? Dat nou, is uh, wat je net ook al zei: het is een beetje een hectische week uh, geweest. Dat snappen wij. Um, dus dat, uh, dat gaat dus niet in de koude kleren zitten, moet ik eerlijk zeggen. Um, maar ik moet zeggen: ook de periode daarvoor was natuurlijk uh, hectisch. Had deze schuring voorkomen uh, geworden, vroeg je. <tie> Kijk, we zijn natuurlijk heel lang we zijn al als VVD en binnen de coalitie niet tevreden over de manier, manier waarop die samenwerking uh, verliep. Ja. En, uh, gaandeweg die discussie bleek eigenlijk dat ja, er de lag als fractie ook niet helemaal op één lijn in. Dus we hebben wekenlang geprobeerd om daar uit te komen. En uiteindelijk is daar um, ja, de conclusie uit dat dat niet gelukt is. Uh, dat de heer Dommel een andere conclusie trok uh, of zich niet kon neerleggen, niet wilde neerleggen bij het besluit van de VVD-fractie. Ja. En daarom staan we nu hier. Maar dan, uh, het is ook even een vraag... Uh, de VVD heeft natuurlijk ook dit coalitieakkoord ondertekend... met heel veel verschillende partijen, met verschillende achtergronden... Uh, waardoor je ja, iedere keer allemaal een beetje water bij de, bij de wijn uh, moest doen. Uh, dus die scheuring die is er dan weliswaar met uh, Hans Drommel, dat is inter... maar er is ook een reden om echt te zeggen van ja... Uh, in deze tijd stappen wij gewoon toch echt uit de coalitie. En had Hans Drommel ook uitgestapt... en had misschien het hele college opnieuw gevormd moeten worden... En wat is je vraag? Want... Nou, mijn vraag is... Uh, wat heel uh, veel mensen die uh, mij stellen... En die ik ook probeerde uh, te verwoorden is... Uh, was het zo zwaar? Zijn er zwaar wegen in de reden om negen maanden voor de verkiezingen... In coronatijd te zeggen... We trekken de stekker uit een coalitie. Ja. En dat is ook wat we in onze persverklaring ook hebben neergeschreven. Um, kijk... Je zei, schrijft naar terecht, je zei net inderdaad terecht van je hebt het coalitieakkoord ondertekend. En dat is een proces, uh, dat was dan ook qua het stevige onderhandelingen. Ja. Maar uiteindelijk vind je als partij elkaar. En daar zitten, uh, voor elke partij zit daar goed nieuws in, daar zit slecht nieuws in. Zeker. Er zitten dingen in die jullie voor niet had gewild en er zitten dingen in waar je heel blij mee bent dat die, uh, dat die bereikt gaan worden. Ja. En dan staat of valt het wel met het houden aan die afspraken. En de manier waarop je dat doet. En als wij keer op keer merken dat er niet aan die afspraken gehouden wordt. Um, dan houdt op een gegeven moment houdt dat op. Want dan heb je... Dan, ja, dan werkt die samenwerking niet van twee kanten... op de goede manier. En er komt ook bij dat de manier van besturen... Uh, ik, landelijk gaat er nou heel veel discussie... over die, over die nieuwe bestuurscultuur. Ja. Um, nou en daarvan herken ik ook veel... van wat in Zandvoort uh, gebeurt. Mm -hmm. en, uh, en natuurlijk hebben wij heel lang geprobeerd... om ook met de coalitiepartijen... eruit te blijven komen. En, maar gaandeweg moet je ook zeggen... op een gegeven moment werkt dat niet. En... Juist in het belang van die, bestuur, van die bestuurbaarheid van Zandvoort hebben we heel lang geprobeerd om daaruit te komen. We hebben ook heel vaak uh, onze, onze veren gelaten en gewoon, maar gewoon gedacht, in het belang van Zandvoort uh, schikken we dit nu even. Maar juist ook in, in crisistijd hebben Zandvoorts dus ook wel recht op een betrouwbaar bestuur. En een bestuur dat ook doet wat het belooft. En dat was uh, helaas niet, uh, niet mogelijk binnen deze coalitie. Maar... Ik heb, ik heb ook gezegd van, wat, wat, waar sta je nu? En ik heb ook niet al te veel zin om heel lang nog uh, terug te blijven kijken. En ik vond de uitnodiging die, die uh, werd gevoerd... en ook hoe het ook in de kamp dit gesprek werd aangekondigd... van, hoe gaan we nu verder met de VVD? En dat vind ik eigenlijk de manier waar ik nu, waarop ik er nu naar zou willen kijken. En kijk, uh, we kunnen zeggen, deze coalitie heeft gewoon niet gewerkt... niet gebracht wat we willen. Ja. Maar uh, we kunnen nu vooruit uh, gaan kijken. En juist ook onze energie besteden aan uh, goede ideeën voor Zandvoort. Uh, hopelijk met een beetje... Woord, dualistisch vanuit de gemeenteraad. Uh, en kijken waar we goede plannen kunnen indienen... en goede plannen vanuit het college kunnen steunen. Ja, en nu ben ik weer live. Uh, ik ga verder met het programma. Op 19 juni kwam de eerst geworden lijsttrekker... in dit geval de VVD, in de uitzending. Dat is Sven Drommel, kleinzoon van raadslid Hans Drommel. Voorheen waren de kaarten nog anders geschud... want het VVD-bestuur had Martijn Hendricks... als kandidaat lijsttrekker voorgesteld.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 Een, een plek geven en ook echt dingen realiseren... in plaats van toekijken aan de zijlijn. Want ik ben hem wel van het denken... maar ik ben nog meer van het doen. Dus ik ga graag die uh, samenwerking aan. Nou, dat was dus Sven Drommel. En, uh, we vonden in het interview met Martijn Hendricks... op 15 mei een aantal uitspraken met verwachtingen... die alleen niet uitkwamen. Luistert u nog even naar Martijn Hendricks. Hans is echt, meneer Drommel... is echt uit de fractie gestapt... en Ellen zit nu echt als partijloos wethouder. Ja. Dan zou het natuurlijk een beetje vreemd signaal zijn ja, als ze dan weer, uh, weer op de lijst komen samen van de VVD. Dus daar ga ik niet uh, van uit. Er zijn redenen, uh, maar goed, dan had u hen misschien uh, moeten interviewen. Er zijn redenen dat zij zich niet meer thuis voelen bij de VVD en daaruit uh, hebben willen stappen. Dus dat ligt niet voor de hand. Uh, maar in het verleden hebben we dat ook gehad hoor. Dat, uh, voor mij is Michel Demmers van, van Gemeenteplannen, die is ook de hele tijd uh, uh, lid geweest van de VVD. En dat is natuurlijk prima. Kijk, het kan zijn dat je landelijk dezelfde partij aanhangt, maar lokaal daar net wat anders over denkt. Ja. Maar stel, je, ik, ik speel even advocaat de En duivel. wat dat betreft denk ik altijd ja. van hoe, hoe meer VVD-leden in de gemeenteraad zitten, hoe beter het is. Dus wat mij betreft uh, kan, mag iedereen lid worden van de VVD. Ja, dus, dat, is, dat is een hele uh, uh, goede en uh, opportunistische, maar uh, wijze, wijze stelling. Um, dat ken je maar, toch? maar theoretisch uh, zouden de leden ook kunnen zeggen van... Uh, nou, we vinden het eigenlijk helemaal niet zo'n goed idee Was zoals de fractie dat gedaan heeft. Vinden die die andere twee dat beter gedaan hebben? Dat de meerderheid van de VVD-leden uiteindelijk zegt... Van, nou, wij voelen ons niet thuis bij de VVD. Ja, dat... Nee, dat de meerderheid van de VVD-leden zegt... nee, fractie, dat hadden jullie niet op deze moment te doen. Die andere twee die wel uitgestapt zijn... dat vinden we eigenlijk helemaal niet zo'n slecht idee. De leden hebben toch het laatste woord? Uiteindelijk wel. Ja. Ja. Maar goed, nogmaals, daar ga ik niet vanuit Kijk, leiden uh, hebben, hebben hun reden om eruit te stappen. Ja. En, uh, en je gaat er eigenlijk vanuit dat dat in een een. Ja. Dat, dat, dat, dat leden het standpunt van de fractie uh, in de meerderheid zullen delen. Ja. ja. Nou, dat, dat is een hele duidelijke stellingname. Uh, nou, in ieder geval de VVD gaat dus uh, vol optimisme en, conflict... ja, en... En de stellingname van de fractie, maar ook de, de stellingname van ons uh, afdelingsbestuur, hè? Ja, dat was nee, dus maar... mijn vraag, ja. Ja, nou, want ook uh, ons bestuur heeft natuurlijk gezegd van... Uh, zij betreuren dat de coalitie daar eens, uh, niet haalt, zoals wij dat allemaal uh, best, uh, betreuren. Ja. Maar ook dat zij de, de moeilijke beslissing van de fractie uh, respecteren. En er alle vertrouwen in hebben dat wij ons uh, werk voor zullen zetten op een constructieve wijze. Nou, dat is uh, voor mij uh, geen, geen haard tussen dat, <laughs> dat standpunt en dat van de fractie. En we hebben laatst ook een, een bijeenkomst gehad om de leden een beetje bij te praten over wat er gebeurd was. En er we werden ook de nodige kritische vragen gesteld. Maar voor mij was er uiteindelijk ook wel begrip voor, uh, voor wat er gebeurd was. Oké. Okay. Nou, dat is uiteraard verder een interne VVD-gelegenheid. Waar wij uh, uh, kijken gewoon wat de uitkomsten daarvan zijn. Zeker. Uh, dankjewel uh, voor jouw uh, bijdrage en uh, verhelderende woorden. Uh, en ik wens jou nog een uh, fijne zaterdag en een goede zondag. Ja, hetzelfde en een fijne uitzending nog. Dankjewel. Doei, doei. Dag. Nou uh, Roy, dat uh, ging dus iets anders uiteindelijk dan uh, voorspeld. Nou, uh, we gaan even een plaatje draaien en dan komen we daarna bij u terug. Want we hebben zometeen nog een uh, hele leuke verrassing voor u. En voor de mensen die niet meer weten wie dit was... dit was Rick Ashley met Never Gonna Give You Up... en Never Gonna Give You Down. Roy, aan jou het woord om het vervolg te doen. Dat was een mooi uh, nummerkor, want uh, we wisten bij de VVD... ook helemaal niet wie nou wie ging opgeven en uh, ja. teleur ging stellen. We gaan verder met een terugblik op de politiek in Zandvoort. Want wat gebeurt er vervolgens op de ledenvergadering van de VVD... op donderdag 24 juni 2021? Daar hebben de leden van de Zandvoortse VVD Sven Drommel, 26 jaar, aangewezen als de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. En dus niet Martijn Hendricks. De leden kiezen Sven, een kandidaat met een frisse blik op de toekomst, althans dus de website van de Zandvoortse VVD. Hierover schreef Wijnand Burger op 28 juni 2021 de volgende column, die volgens hem het een en ander zou verklaren. En Wijnand is hier als verrassing in de studio... en gaat zelf zijn column voorlezen, met verklaring. Goedemorgen. Goedemorgen. In de politiek moet je soms vuile handen maken, wordt gezegd. Maar ditmaal is het uitgemunt in een ordinaire modderworstelpartij. Het gaat niet meer om het uiterlijk doel van de politiek... wat is het beste voor Zandvoort. Het gaat nu om openlijk om de macht en de baantjes... De VVD-fractie wilde hun wethouder Verheij niet meer steunen. Al haar projecten werden vaak teruggetrokken... en wat ze wel door de raad weten te slepen... loopt vaak slecht af, parkeerbeleid. Alleen Hans Drommel keerde zich tegen de fractie en bleef haar steunen. Hij begon voor zichzelf als lijst Drommel. Daardoor kon Verheij verder gaan als onafhankelijk wethouder. Dat is natuurlijk al op de grens van het politiek toelaatbare... Maar het wordt nog erger. Drommel bleef lid van de VVD en zorgde ervoor dat zijn kleinzoon Sven zich kandidaat stelde als lijsttrekker van de VVD. Hij woonde wel in Haarlem, maar schreef zich snel in Zandvoort in. Omdat opa, oma, papa, mama en hijzelf VVD-lid zijn en hun stem konden uitbrengen, wordt hij nog gekozen ook. Zo wordt de VVD een familiebedrijf. Ook wethouder Verhey en haar man stemden natuurlijk voor, S voor Sven. Verhey mocht wel lid blijven van de, van de VVD, maar als voorwaarde dat ze zich niet meer zou kandideren voor lijsttrekker of raadslid. Inmiddels zijn we in een soort maffiafilm terechtgekomen. Godvader Drommel regelt de boel. Stroomans Sven moet het enige doel van Open Hans uitvoeren: Verhey in het zadel houden. Er zorgen dat ze een tweede termijn als wethouder krijgt. Hoe Sven dat moet doen met, zijn geen, met, met geen enkele politieke ervaring is de vraag. Hij heeft zelfs nog nooit een fractieoverleg bijgewoond. Hij laat zich dus voor het haringkarretje van Drommel, senior, spannen. Politieke idealen spelen geen enkele rol meer. Het gaat om de macht en persoonlijke fetus. Het ledental van de VVD is zo klein geworden dat een kleine groep de boel makkelijk kan manipuleren. Twee bestuursleden treden al af omdat ze vinden dat een bestuur moet staan voor integriteit, openheid, transparantie en rolvastheid. De kracht van Zandvoort ligt in het vinden van de juiste balans tussen rust en rumoer, zegt Sven Drommel nog op de vvd site maar voorlopig is die balans verstoord en krijgen we alleen maar rumoer. Nou, dat was nogal wat. Ik las dat. En ik, zou, ik dacht van, is dat echt zo erg? Nou ja, blijkbaar, want ik heb een aantal mensen gebeld... die lid zijn van de VVD en bij die vergadering aanwezig waren. En die bevestigden dat. Nou, en toen dacht ik van, nou, dan moet ik eigenlijk iets met die column doen... En toen dacht ik van ja, ik kan gaan voorlezen. Of Roy kan hem gaan voorlezen. Maar ja, het was natuurlijk veel leuker, uh, Wijnand, om jou uit te nodigen. En jij zag mijn berichtje een beetje laat. Ik kreeg gisteravond, uh, gisteravond vannacht eigenlijk om één uur... Kreeg. Ja, ik ja. een bevestiging. Ik dacht, oh, hij komt. Hij komt. Nou, in ieder geval zeer bedankt voor, voor jouw input. Uh, we gaan het even laten indalen. En uh, we draaien nog even een, uh, een rustig nummer om uh, voorbij te komen. nummer was van The Cascades met het Rhythm of the Rain. En Rob de Nijs heeft daar ook een versie van gemaakt. En dat heet het Ritme van de Regen. Uh, we praten nog even na met uh, Wijnand Burger. Die zit nog steeds in de, in de studio. Uh, Wijnand, uh, ja, ik had je natuurlijk nog niet echt verwelkomd. Dat had hoor gedaan. Dus ik doe dat nu ook even welkom in de uitzending. Um, ik, uh, ja, ik heb natuurlijk uh, vol verbazing dat gelezen. En ook nu net geluisterd naar jou. Maar hoe kom je er nou bij om een dergelijke kolom te maken? Waar, waar krijg jij je inspiratie van? Nou ja, je hebt en uh, doordat je de politiek volgt, krijg je natuurlijk contacten en, uh, en dan heb ik mijn bronnen natuurlijk. Ja, want je moet het natuurlijk wel weten, want je kan natuurlijk niet zo allemaal wat gaan opschrijven. Nee, nee, zeker niet. Het is dus allemaal gecheckt en dubbel gecheckt. En uh, alles wat ik schrijf is waar natuurlijk. Ja. Wat wel een ik... beetje overdreven, maar... Uh... Ja, er zit een beetje... De euh, interpretatie is wat anders, maar de feiten zijn waar. Ja, de feiten zijn waar. Ik dacht zelf ook van, nou, ik ga dat toch ook even verifiëren. En dat het klopte dus inderdaad allemaal. En uh, nou, vandaar ook dat ik je dan had gevraagd of je dat dan zelf wilde voorlezen. Um, in ieder geval bedankt voor, jou, voor jouw input. Graag gedaan. Ik vond, vond het erg leuk ja. misschien dat we je eens vaker gaan uitnodigen... als je weer een prikkelende kolom hebt geschreven. Ja. Altijd, ja. <laughs> het, is, uh, het, het is altijd wel weer leuk om, om te lezen. Ik vind die titel ook erg leuk gekozen. Zijn ze nu helemaal belast En je schreef vroeger voor uh, uh, uh, wat was het? de Heemstedse krant? De -Krant ja. Ja, en dat, dat Ja, nou het is, het is dus zo, uh, de Heemstedse krant die verschijnt niet meer in Zandvoort. Nee. En uh, dus toen bleef ik wel voor de Heemstedse Krant schrijven, maar ja, uh, ik, ik werd niet meer zoveel gelezen natuurlijk. En uh, toen hebben ze dus uh, vanuit, uh, vanuit de redactie hebben ze dus een eigen uh, website gemaakt, lokaal aan C. En dat gaat dan over nieuws speciaal uit Zandvoort, Bloemendaal en Muiden. Oké, okay. dat ja. is heel leuk. Jij kwam hem dus van de wijk tegen. Ja, ja. En uh, ik dacht, nou, dat, dat, die gaan we volgen. Want <laughs> ja, okay. ik vind het altijd wel ja. leuk om die prikkelende columns te lezen. Ja, goed. Nou, in ieder geval dank je voor je, voor je uh, bijdrage. En uh, wij uh, gaan je vaker spreken. Oké, okay, nou, ik. graag gedaan. Oké, okay, dank je wel. En tot ziens. Ja. Uh, ja, dan gaan we even verder met het uh, hele verhaal over die politiek in Zandvoort. Want die is dus ineens veranderd. En dat ging dus uiteindelijk een kettingreactie veroorzaken. Nou, daarover hebben we dus straks nog veel, veel meer. En op 19 juni kwam de eerst bekend geworden lijsttrekker... die dan gekozen we, uh, zou worden door uh, de leden uiteindelijk in de uitzending. En ja, dat was Sven Drommel. We hoorden net al even, maar uh, ik vond later, toen ik het eigenlijk allemaal al gemaakt had... vond ik nog een heel leuk stukje dat hij zich uh, introduceerde. En dat ging dus als volgt. Nou, allereerst. Uh, mijn naam is in ieder geval Sven Drommel. En ik ben al uh, 26 jaar verbonden aan uh, onze mooie uh, badplaats. En uh, deze zomer mag ik daar weer een jaartje bij optellen. Um,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 Een van de heikele punten was binnen de VVD natuurlijk de ambtelijke samenwerking. Heb je nog alle ambtenaren op het raadhuis in Zandvoort... dan kun je spreken van de samenwerking. Echter, bijna alle ambtenaren zijn opgegaan in het ambtelijke apparaat van Haarlem. Dus wordt er in de wandelgangen van het raadhuis... door een aantal raadsleden inmiddels over een ambtelijke fusie gesproken. Pas na de evaluatie die straks gaat komen... zou er een beslissing moeten worden genomen. dus, Sven Drommel, luister maar. Ik heb eigenlijk altijd al gezegd dat ik uh, alles het liefst vanuit uh, ja, een positieve...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 Ook was de conclusie van Sven Drommel een vrij nuchtere conclusie. Maar we moeten dus wel eerst de evaluatie afwachten. We bekijken natuurlijk ook zeer kritisch de geluiden die we horen vanuit de, vanuit de Sandforters. Want uiteindelijk zitten we er natuurlijk met z'n allen voor de Sandforters. Dat mag mm -hmm. zeker niet vergeten worden. En op het moment dat blijkt dat het voor Sandfort niet verstandig is om die samenwerkingen voor te blijven zetten. En dat gevoel ook leeft binnen Sandfort en dat ook blijkt uit de, uit de evaluatie... Um, dan ben ik de eerste die zegt uh, dat we er met elkaar in ieder geval een andere, andere uh, vorm aan moeten geven. En dat betekent dat we zelfstandig verder gaan. Echter, in het interview wat we hadden met Martijn Hendricks op 15 mei kwamen we wel de barsten boven water, die uiteindelijk de scheuring veroorzaakten. Dit ging dus over voorstellen die ingediend werden en die zonder pardon werden afgeschoten. Omdat er inmiddels toe doet welk persoon en welke partij met voorstellen komt, dat verwijt horen we later nog een paar keer van raadsleden. Maar luisteren ze eerst nog even naar Martijn Hendricks... die een uitspraak doet die maar bij is gebleven. Een klok die stilstaat heeft ook twee keer per dag gelijk. Als er een goed voorstel komt in de gemeenteraad... bijvoorbeeld een motie van een partij... dan moet je niet kijken naar is die nou afkomstig van de coalitie? Is dat afgesproken? Of is het van de oppositie? Of is het van iemand anders? Het gaat om is het een goed idee of niet. En dan werkt het niet goed als er een motie is van een oppositiepartij... die misschien heel goed is... Ja, een klok die uh, stilstaat heeft ook twee keer per dag gelijk. Dus zou zomaar kunnen dat ook een, een, een andere partij met een goed idee komt, nou, dan moet je dat ook gewoon, dan moet je daar gewoon op inhoud naar kijken. En niet kijken van, nou, ah, oh, het komt nou van de oude partij, dan zal het wel slecht zijn. Of het komt nu van GroenLinks, dan zal het wel slecht zijn. Nee, helemaal niet. Je moet gewoon kijken, is dit een voorstel waar wij ons in kunnen vinden, dan steunen we dat. En is dat het niet, dan steunen we het niet. We gaan nog even verder met het laatste gedeelte van het gesprek met Sven Drommel. En in dit laatste gedeelte deed Sven een opmerkelijke voorspellende uitspraak over een versplintering van het politieke landschap. Discussies die eerst in de fractiekamers werden gevoerd worden nu in de raad gevoerd. Luistert u maar eens. En wat je eigenlijk wel ziet, en dat is ook wel een landelijke trend, is dat je uh, een versplintering hebt in het uh, politieke landschap. Dus dus.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 Uh, ja, en dat heeft natuurlijk ook weer uh, tussen nadelen. Maar alles heeft zijn voor en zijn tegens. Ja, alles heeft zijn voor en zijn tegens. En dat is natuurlijk heel erg uh, lastig. Ik zit even te kijken he, van uh, wat wij uh, uh, hebben uh, opgeschreven. En we moeten nog even afsluiten met het onderwerp. <laughs> um, uh, het klopt dus wel wat Sven zegt. Want inmiddels waren Jerry Kramer en Anki Griekspoor ook opgestapt bij de VVD. En stelde Martijn Hendricks zich helemaal niet meer verkiesbaar. En ineens was daar Jong Zandvoort en dook er plotseling de partij Zandvoort echt één op. En de partij ZEE Z. Nou, we draaien even een plaatje en dan komen we zometeen bij u terug. Wait. Dat was het nummer van uh, Orchestral Maneuvers in the Dark... met het nummer Secret. En dat is dan uh, van toepassing op de geheimen... die dus uh, in de zondervoordse politiek af en toe de ronde doen, denk ik maar. Ja, en Jerry Kramer, die was dus weg bij de zondervoordse VVD... was uh, niet meer uh, in de fractie, maar was uh, bestuurslid bij de partij zelf. En hij is dus weggegaan. En uh, maar ja, Jerry, uit de politiek... dat is een beetje als het strand zonder zand. Nou, hij had nieuwe mensen om zich heen verzameld... en hij had er weer zin in. Want dat was ineens een nieuwe politieke partij... We zijn uh, bezig met een uh, nieuwe politieke partij, Jong Zandvoort. En uh, ja, het, het, het zit allemaal nog in de, in de, in de startfase. Hè. We zijn uh, nu bezig, de vereniging is uh, opgericht. En um, ik heb nu ook bij de gemeente heb ik me aangemeld om mee te gaan doen. Dus het is ook echt officieel nu uh, dat we een poging gaan doen... om in uh, maart uh, stemmen te uh, halen. En uh, ja, ik heb een heel jong team... Met ja. jonge mensen, met jonge ideeën. En we gaan gewoon een heel, heel mooi verhaal van maken. Ja In het interview van 16 oktober deed Jerry Kramer een paar interessante uitspraken. En we herkenden daarin dat het er kennelijk toe doet wie een plan indient... en niet of het een goed of een slecht plan is. Meten met twee maten is de nieuwe norm geworden bij de coalitie kennelijk. Dus als je zodra je een plan uh, uh, lanceert, dan is het al iets van... Uh, ja, dat hebben we al een keer gedaan of dat kan niet... En ik ben van mening dat je gewoon alles moet proberen. Dat je gewoon vooruit moet kijken met Zandvoort. En uh, we staan al een, een tijdje stil. Nou, onder andere een aantal ontwikkelingen aan de boulevard. Nou, daar moet, dat moet gewoon rechtgetrokken worden. En ik heb nu gewoon met een jonge club gaan we ja, de vol tegenaan. En ik, uh, ja, ik ben vol vertrouwen dat het ons ook uh, gaat, uh, gaat lukken. Uiteraard bevroegen we hem hoe hij en zijn nieuwe partij, Jong Zandvoort, de ambtelijke visie ziet. Want we kunnen toch wel concluderen dat dit ook een van de hot items is waarover men binnen de VVD struikelde. Men moet vooral duidelijk zijn welke koers waren. En ik vind dat als je hier in Zandvoort een economisch beleid belangrijk is... Hè, dat is ook een van onze speerpunten uh, voor toerisme... dan moet je gewoon een eigen organisatie hebben. Dan moet je een deel in Zandvoort hebben qua ambtenaren. En uh, je hoeft niet alles hier te hebben. Je kan natuurlijk op een aantal punten kan je gewoon uh, samenwerken. Maar wat ik gewoon mis is... Uh, vroeger was uh, die ambtenorganisatie in Zandvoort heel dynamisch. En de Haarlemse organisatie is vrij stug. Veel bureaucratischer, veel meer een uh, afvinkencultuur. En wat die Zandvoortse ondernemers volgens mij nodig hebben is een organisatie die snel kan schakelen. Dus als zij een evenement hebben of ze willen iets organiseren... dat ze gewoon binnen een week dat kunnen realiseren. En dat is nu binnen Haarlem nou, nog wel een struikelpluk. Zijn conclusie was dan ook om een soort middenweg te kiezen. Doe centraal wat centraal kan en doe lokaal wat lokaal moet. Je moet gewoon zeggen waar je voor staat. En ik wil gewoon in Zandvoort gewoon een kleine organisatie hebben... die dat soort dingen, die voor Zandvoort belangrijk zijn... om dat vlot te trekken. En ook met de betrekking tot de huidige gemeenteraad. Daarover doet Jerry een pittige uitspraak. Nou ja, wat het gewoon is. Kijk, die gemeenteraad nu maakt gewoon heel goed de reclame voor onze partij. Kijk, ze, ze, ze, ze presteren eigenlijk vrij weinig. Hè. Ze zijn met elkaar aan het uh, rollenbollen over de kleinste dingetjes. En um, je moet gewoon dadelijk een, een coalitie hebben... Hè, waar wij hopelijk onderdeel van zijn... die gewoon zegt van we gaan die kant op en dat willen we doen. En daarbij heb je natuurlijk te maken ook met een deel participatie. Hè, dus dat je de bewoners ook serieus neemt. En dat is nu... Nou, dat blijkt bijvoorbeeld met die boulevard Paulus Lood. Nou, die bewoners daar die zijn, die zijn furieus... Je hebt dus een participatietraject achter de rug. Er zijn een aantal dingen uitgekomen en er wordt gewoon niks van waargemaakt. Nee, tegendeel, ze gaan juist er tegen in. Dus ik denk dat je veel meer daarin gewoon dan moet kiezen uh, wat met bewoners is bereikt en dat ook moet volgen. Ja, we moesten meteen even denken aan de kerstboodschap van Elverheij... die dat deed aan de inwoners van Zandvoort. Zorg goed voor elkaar en wees lief voor elkaar. Nou, dat is een nobel streven, maar we, hebben we daar wat aan? In het interview stelde Jelme Koper, onze collega, die, uh, dat er meer participatie moest komen. En die constateerde ook dat het kennelijk niet lukt. En Jerry Kramer geeft hierop een antwoord. Er moet meer participatie komen. Waar ligt dan echt het punt dat dat niet lukt? Dat het niet op de goede manier gaat? Nou, ik denk dat het vooral te maken heeft met de mensen die er nu zitten. Dus, dus de uitvoerende wethouders en... Uh... Nou ja, kijk, je hebt nu... Kijk, dat wordt ook gezegd in die corn versplintering. Kijk, je hebt nu iets van drie, vier partijtjes met één zetel. Er hoeft er maar één dwars te liggen binnen die coalitie. En alles, alles valt stil. En, en ik, ken, ik ken de karakters, ik ken de personen zelf. Uh, ja. Kijk, als uh, PvdA, Gbz, GroenLinks... hebben allemaal één zeteltje als het ze dwars gaan liggen. Ja, wat bereik je dan, hè? Uh, dus, dus qua bestuurbaarheid is Zandvoort echt... Echt, echt toe aan verandering, dat er echt iets. ja, dat er een nieuwe partij nodig is. Nou, we komen op het laatste gedeelte aan met het interview met Jerry Kramer. En onze collega Jelme Koper, die bevraagt Jerry verder of hij de VVD een hak wilde zetten met zijn nieuwe partij. Jerry vertrok als raadslid op 28 maart 2018 uit de Zandvoortse politiek. en keert met een aan de zekerheid grenzende waarschijnlijkheid weer terug naar de verkiezingen in 2022. Vooral het met elkaar in gesprek blijven en hoe je met elkaar omgaat, inderdaad, is belangrijk. Luistert u maar even. Nou ja, wat vooral belangrijk is, is dat je met elkaar in gesprek uh, blijft. En het, dan gaat het echt over de vorm hoe je met elkaar, uh, elkaar omgaat en eh, kijk, daar is het gewoon de afgelopen periode gewoon finaal eh, misgegaan kijk, ik, ik geloof het ook niet in een raadsbreed programma ik vind altijd dat je, je moet een bepaalde coalitie hebben en je hebt een oppositie zo werkt dat spel dus de oppositie laat zien van nou jullie doen het niet goed en de coalitie vertelt van waarom het wel goed is dan heb je ook een beetje wrijving met elkaar en dan bots het en dan ga je elkaar vinden waar je zeg maar, elkaar kan versterken en kan verbeteren ja. nou, en dat is naar mijn mening gewoon niet gebeurd het is gewoon één grijze massa ja, als ik nu het verschil tussen de P en de A uh, GroenLinks, uh, VVD en D66... Uh, ik zie het niet. Het is één grijze massa. Dus, zie je dat niet ook? Niet duidelijk, ze zijn niet helder wat ze willen. Het gaat alle kanten op. En, uh, maar, maar, we zien eigenlijk het motto van we zien wel en we kijken wel waar het, waar, waar het naartoe gaat. Maar, maar de huidige, dan heb je het niet over de huidige VVD-fractie, want die... Uh, draagt nog wel wat ze al. Nee, altijd maar daar, daar is natuurlijk. Kijk, ik ben natuurlijk ook niet voor niets uit de VVD gestapt. Hè? Nee. Dus, dus ik, ik, ik heb dat natuurlijk ook gezien. Ik zie Martijn en Belinda een bepaalde kant op gaan. En ik zag Hans een bepaalde kant op gaan. Ik zag onze wethouder heel vrij uh, uh, gaan. Ja, en dat is gewoon niet goed. Dus, dus als je daarop terugkijkt. Uh, vind je het jammer dat die partij zo is. Zo is Ja, dat is wel jammer, ja. Ja, ja. ja, en ook die ja. t, t, twee fractie, uh, de fractieleden van de VVD... Martijn Hendricks en Belinda Geurensen, hebben die nog kans om bij jullie bijvoorbeeld uh, terug te keren? Of? Iedereen is welkom bij ons. <grijg> Iedereen is welkom. Okay. Maar Martijn, uh, dat weet ik van hem persoonlijk... die heeft ervoor gekozen gewoon eventjes een pauze in te lassen. Dus ik verwacht... Kijk, die jongen heeft zoveel kwaliteiten... Ik vind hem echt een van de beste debaters in, het, in, de, in de raadzaal. Ja. Die moet gewoon terugkomen. En die komt echt over vier jaar wel terug bij die VVD. Daar ben ik heilig van overtuigd. Ja, je, je noemde net al even dat je zelf uit de VVD bent gestapt. Inderdaad, voor de zomer samen met een ander bestuurslid. Uh, zien jullie jezelf nu ook met de nieuwe partij Jong Zandvoort... dan als een tegengeluid voor die VVD? of nee. Gewoon voor het hele... Nee, absoluut niet. Kijk, en dat wordt natuurlijk wel vaak gedacht. Hè, en dat, dat, dat wil ik ook hier uit de wereld helpen. Ik heb gewoon, op een gegeven moment kwam ik met een groep jongeren... en ik ben natuurlijk begonnen met Kim. Ik moet Kim trouwens eventjes verontschuldigen... want die komt vandaag niet door andere verplichtingen... die ik er graag bij willen hebben, want het is onze voorzitter. Dus, dus de belangrijkste persoon eigenlijk van, uh, van de partij op dit moment. Um, maar nee, kijk, als ik de VVD een hak wil zetten... dan had ik het liberaal Zandvoort uh, voor gegaan. en dat, uh, Dan uh, had het een heel andere wedstrijd gewild. Maar ik weet je, ik gun Sven ook uh, het allerbeste. En ik denk dat we uiteindelijk ook het beste eraan hebben... om gewoon nu een streep ergens uh, onder te zetten of boven te zetten... en uh, door te gaan. En gewoon met elkaar de, de strijd aan te gaan om, om de stemmen hier op ja. Zandvoort. Ja, en dan zullen we wel zien in maart wie boven komt drijven... wie het beste gaat doen. Nou, dat was dan uh, een van de laatste dingen die Jerry zei in de uitzending. Maar we hadden nog één vraag aan hem. En dat is uh, de vraag, hoeveel zetels denkt hij te de... Kunnen behalen. Kijk, ik ga er gewoon vol voor om gewoon zoveel mogelijk zetels te halen dadelijk. Ja. Dus dan is er ook geen versplintering. En ik, ja, ik, niet dat ik anderen het niet meer gun. Maar kijk, er zal natuurlijk een verschuiving gaan plaatsvinden. Ja. Als wij het goed doen, hè, en dan ga ik gewoon vol voor... en dan ga ik het antwoord laten zien wat wij, wat wij willen en wat wij kunnen... ja, ja dan, uh, dan uh, moet het dadelijk ook wel meegevallen met die versplintering. Ja, nou, ik, ik, één laatste vraag. Wat, wat zijn je ambities qua aantal zetels? Heb je daar al over... Nou, ik, uh, dat... ik, ik. Kijk, we zijn natuurlijk net we gaan net beginnen. Dus twee acht ik uh, reëel. Maar ik wilde echt wel drie of vier. En ik ga, ik, daar gaan we ook echt gewoon campagne voor voeren om die derde en die vierde zetel binnen te halen. En die ga je wegsnoepen bij? Alle partijen. Allemaal een beetje. Allemaal een beetje. Oké, okay. nou, ik wens jullie wel uh, veel succes. Dat zijn grote ambities en we wensen ja. inderdaad heel veel succes met de aanloop uh, naar de verkiezingen. En natuurlijk uh, met het uitdragen van ja, toch wel dit nee. nieuw geluid. Uh, Jere Kramer, dank je wel. En jullie ook, bedankt. Dank je wel. Nou, dat was het interview met uh, Jere Kramer uh, heel erg ingekort. We zouden even een plaatje draaien. Wow! Wow! Maar we komen niet aan met de tijd. <laughs> dus we gaan even verder en Roy, jij ja, mag het weer overnemen. Ja, dat hadden we eigenlijk willen genieten van I Feel Good van James Brown. We zijn benieuwd of Jerry zich ook zo goed voelt na de verkiezingen. Een andere nieuwe partij die eveneens, als we dat zo mogen stellen... uit onvrede is opgericht is de partij Zee, ZEE, ofwel Zandvoort Echt Eén. Op 4 december hadden we een gesprek met Arie Yvioen, de voorzitter van deze partij. Die vertelde kort maar krachtig hoe de partij Zandvoort Echt Eén nu is ontstaan. U heeft meegedaan aan de cursus Politiek Actief, die is door de gemeente ja, georganiseerd. Ja. Was dat zo schokkend dat u daar aan de hand van een partij ging oprichten? Nou, het was niet schokkend. Ik, ik woon nu uh, ruim 3,5 jaar in Zandvoort en ik kom uit Amstelveen. En Amstelveen is een gemeente waar alles eigenlijk ja, redelijk goed geregeld is. is. Nooit gedoe eigenlijk. En uh, wij hebben eerst in Zandvoort gehuurd om te kijken of wel. Wij wel echt hier wilden wonen. Nou, we woonden hier twee weken en toen zeiden we... ja, dat is heel leuk, Wil willen hier blijven. We hebben ons een klein huisje gekocht, we zijn heel tevreden hier. En dan loop je door het dorp en dan denk je... ja, het zou eigenlijk toch wel een beetje misschien anders kunnen... of mooier kunnen, of waarom duurt dat zo lang... En toen zag ik op een gegeven moment in de lokale krant een uitnodiging om aan die cursus mee te doen. En dat heb ik gedaan. Dat hebben anderen ook gedaan. Dat was heel informatief. En zo zijn we elkaar eigenlijk in die cursus tegengekomen. En die cursus is drie avonden geweest in, in, in, de, in het gemeentehuis. En we hebben de eerste avond, uh, toen het afgelopen was, een half uur met elkaar voor de deur staan praten. De tweede avond een uur en de derde avond anderhalf uur. En toen hebben we eigenlijk afgesproken met een club of vijf mensen. Laten we ze even een keer afspreken. Kijken of wij iets, iets kunnen doen om uh, ja, misschien te kijken... of die gemeenteraad iets, iets netter en iets beter zou kunnen gaan functioneren. En dat heeft uiteindelijk geleid tot een oprichting van een politieke partij... die heel graag mee wil doen aan de verkiezingen volgend jaar maart. En hierna ging Arie Griefjoen verder in... Uh, over hoe het met hem volgens nu zit in de politiek. In de Zandvoort heb je 17 raadsleden. Die zijn verdeeld over 8 fracties. Als je dat landelijk zou vertalen... dan heb je ongeveer 70 fracties in de Tweede Kamer. Dat zou iedereen heel gek vinden. En we hebben in de laatste cursusavond hebben wij met vijf fractieleden mogen spreken. En bij alle vijf kwam eigenlijk wel het beeld naar voren... dat de samenwerking en de besluitvorming in de gemeenteraad niet optimaal is. Dat is mede omdat er zoveel fracties zijn. Dat is ook omdat er de afgelopen vier wat gedoe is uh, geweest. En we dachten, ja, Zandvoort is toch een gemeente... ...retten samen met Bentveld, een dorp waar per jaar 60 miljoen wordt ontvangen en uitgegeven. Dan zou je toch als burger die hier woont verwachten... ...dat je de baal, de boel toch uh, goed organiseert en dat je goed met elkaar omgaat. Nou, dat vonden wij een beetje gek. En dat was voor ons eigenlijk een beetje een uitgangspunt om na te denken hoe we daar... Misschien eens over zouden kunnen zeggen. Nou, hebben op die cursus heel simpel geleerd. Ja, je kunt inspreekrechten hebben. Je kan met een demonstratiedoek voor het gemeentehuis gaan staan. Maar dan heb je eigenlijk geen, geen echte stem. Je hebt pas een echte stem als je in die raad zit. Want de raad is eenvoudigweg het bestuur van Zandvoort en Bentveld. Dus we hebben die, ja, die uitdaging zijn we aangegaan om een partij op te richten. En we willen graag mee doen aan de verkiezingen. Eigenlijk met het doel om het aantal fracties te verminderen... en de besluitvorming in de gemeenteraad te verbeteren. Eigenlijk ten behoeve van alle mensen en ondernemers in Zandvoort en Bentveld. Dat is het achterliggende gedachte. Acht, als de achterliggende gedachte uh, is dat er minder fracties uh, zouden komen... dan uh, is het toch met stel dat u twee stemmen zou krijgen... en dan komt er een partij bij... En dan wordt de versplintering groter. Ja, nou ja, die versplintering, denk ik... Die, die is met name in de samenleving gegroeid. Omdat, en dat zie je ook landelijk... de kloof tussen de politiek en de burger... die, die, die, die kloof wordt groter. We kunnen niemand uitleggen dat het meer dan tien maanden duurt voordat er weer een nieuwe regering is van vier partijen. Terwijl die notabene vier jaar met elkaar geregeerd hebben. Dat is niet, niet makkelijk uit te leggen. Dus wij willen eigenlijk met concrete voorstellen komen hoe we die invloed wel weer terug kunnen geven aan de bewoners. Daarom hebben we ook als, op dit moment heel veel gesprekken met allerlei bewoners, ondernemers om, om ons in te leven in wat er speelt en hoe mensen zich voelen. Wat beter kan, wat goed kan. En eigenlijk willen we weer een betere samenwerking creëren tussen de politiek. En de inwoner en ondernemer. En wij zijn juist helemaal niet uit op versplintering in de gemeenteraad. Wij hopen eigenlijk dat Jong-Zandvoort Jong vier zetels krijgt. En wij ook. En dan kunnen we na, 17 maart, of na 16 maart kunnen we misschien kijken of we met elkaar kunnen samenwerken. Kijk, je hebt nu twee lokale politieke partijen. Uh, wij hebben... De Eén, jongs zandvoort is er één, het zijn er al vier. Nou, wat ons betreft zou het heel goed kunnen dat we naar de verkiezingen met die lokale partijen graag zouden willen samenwerken. Je ziet ook landelijk bij andere gemeenten dat er soms wel veel lokale politieke partijen waren. Maar dat als die goed samenwerken, dat het eigenlijk veel beter gaat. Dus wij zijn echt tegen die versnittering. Die willen we ook echt proberen weer te Vervolgens werd er door hoeveel ingegaan op het stemgedrag van de Zandvoortse raad. Dat is bijna altijd 9 voor en 8 tegen. Of 8 voor en 9 tegen. Waar hebben we dat al eerder gehoord? Nou, meer, meer eenheid in de besluitvorming. Kijk, als iedereen hetzelfde wil. iedereen wil. Uh, met, met respect voor de historie en de cultuur voor Zandvoort. Uh, het dorp. Ontwikkelen, maar dat moet wel hand in hand gaan met ontwikkeling van Zandvoort naar een moderne dynamische badplaats aan zee. Dus iedereen wil hetzelfde eigenlijk. Iedereen wil dat het mooier wordt, iedereen wil dat het beter wordt. En dan is het toch gek dat als je raadsbesluiten ziet dat het eigenlijk altijd is dat negen stemmen voor zijn en acht tegen.